Hallo, welkom nogmaals op mijn uh, podcast. Uh, dit is gewoon even een test om te zien of dat ik uh, ook in mp3 dingen kan versturen. Um, zo niet, zal het altijd in wave moeten zijn. Goed, lukken.